LORRE! LORRE! Ja? Hey, Ja. Dat is er nou ja? Dat is toch geen antwoord? Lorre. Zeg het eens. Kopje krauw, kopie krauw. Ja, ik hoor je wel. Wat is dat nou? Kun jij mij verstaan? Je rare papagaai. Hij praat me helemaal niet naar de grappenmaker. Hij praat gewoon terug. Hoe is je naam? Lorre. Hey, nee, zie je wel. Hoe zei je?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 met tafels voor het basisonderwijs. Niet zijn deze uitgaven, maar worden vermenigvuldigd zonder uitdrukkelijke toestemming van de auteur. <lacht> nou, hè? handig boekje. Nou, waar die weer valideert. Hier, de eerste som, kom op. 7,5 x 60.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 130, hoe komt het dan hier is 190, met hier? 191,3 met uh, 192,3. Dus... Zo ver gaat het boekje niet, geloof ik hoor. Nee, is niet goed. Waarom niet? Ja, dat weet ik ook niet. De vraag je door doorberekenen, 2 en 2 is 4, waarom niet? En dan wil je in de lege gewoon stellen dat je kapt, dat weet ik ook niet, is niet goed. Tuurlijk wel. Nee, dat is niet goed, dat moet 80 zijn. <hierig> <Tachtig>. <hierig> ja, dat moet 80 zijn. En ik kan het weten ook, want ik heb geregeld op de school een 10 gehaald.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 Lekker lachen aan het begin van uur 2 van Zandvoort Lunst bij CFM. Mocht je aan de lunch zitten, net smakelijk en houd de radio aan op CFM Zandvoorts. Ik er nog even bij zeggen: aan het begin van uur 2 van dit programma hoor je Herman Vinkers. Dat was de papagaai, altijd lachen hè, gewoon. De tweede uur met uh, daarin, uiteraard, uh, onder meer het regennieuws, zo rond half 2 en het weerbericht uh, daarbij. En nog veel meer: lekker blijven luisteren naar CFM, dus. En ook heel veel lekkere muziek, waaronder deze van Adele. Exactly what I'm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 Chasing Pavements, de single van Adele. Het is 17 minuten over 1 uur geworden bij CFM Lunch. Dat betekent zo meteen tijd voor de bioscoopagenda met collega Vos. Maar eerst nog even deze van Tom Jones en de Sex Bomb. Oude knarkoog, hè? Ja, toen nog een groot hit gescoord met deze. Tom Joost, daar hebben we het dan over. En de Band. Het is tijd voor de bioscoopagenda, de films die je de komende dagen kunt gaan zien. En dan hebben we het natuurlijk over het Circus Zandvoort. De Zandvoort. We hebben het over. Uh, Smiddags om half twee draait Plains 2, redden en blussen, een 3D-film. Uh, half twee, Plains 2. En dan om half vier hebben we Hoe tem je een draak. En dat is ook in een 3D-film. Het is echt een aanrader om eens een keer naar die 3D-films te gaan... want is, je weet niet wat je ziet, zeker hoort. Dan eh, om zeven uur een prachtige film. Eh, Oorlogsgeheimen. En om negen uur Walking on Sunshine. Dus de komende dagen is het, ziet het de bioscopenagenda er als volgt uit. Smiddags half twee, Planes 2, Redden en Blussen, een 3D-film. en dan om half vier, Hoe je een Draak, ook een 3D-film. En om zeven uur, De Hoofdfilm, echt oorlogsgeheimen, een aanrader... mocht u die film nog niet gezien hebben. En dan om negen uur, Walking on Sunshine. En voor een uitgebreide uh, bioscoopagenda... verwijzen we u naar www.circusandvoort.nl. Www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 There, you can't forget all your troubles, forget all your cares. So go downtown. Things will be great when you're downtown. No finer place for sure downtown. Everything's waiting for you. Downtown. downtown. Don't hang around and let your problems surround you movie shows downtown maybe you know some little places to go to where they never close downtown just Die zo oud deze plaat. In 1964 hoorde je de serum van Pachula Clark. Dat was Downtown. Zometeen meteen het regennieuws bij Salford Lunch, Maar eerst nog even deze van Totan. Hier is home. Run past the rivers. Run past all the light.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 Let's zo lekkere single, hè? Deze van Dotan Jordan Jordan coming home bij CFM Zofort. Ja, dan kijk ik even op de klok van CFM. En daar is het uh, inmiddels half twee. En dan kijk ik weer op de andere klok en dan is het weer voor half twee. Ja. En... Maar ja, we houden toch even de klok van uh, CFM aan. We doen net alsof het half twee is. Hier is het Regenius. Jazzliefhebbers, Haarlem Jazz and More. Vandaag, morgen en overmorgen een groot jazzgebeuren in Haarlem. En voor de programmering en meer informatie over dit driedaagse jazz-evenement... verwijzen wij u naar www.haarlemjazzandmore.nl. www.haarlemjazzandmore.nl Anne Frankhuis, populairste Noord-Hollandse uitje. Het Anne Frankhuis in Amsterdam is de populairste dagattractie van onze provincie. Dat blijkt uit onderzoek van een merkenbureau. Alleen de Efteling in Kaatsheuvel is populairder. Naast het Anne Frankhuis staan ook het Rijksmuseum in Amsterdam en de dierentuin Artis in Amsterdam in de top 10. Opvallend is het groot aantal dierentuinen in de top 10. Alle generaties genieten volop in de dierentuinen... terwijl het in pretparken toch vooral om het plezier van de kinderen draait... al dus de onderzoeker Hendrik Beerda. Schiphol investeert half miljard euro in nieuwe pier en terminal. Schiphol gaat een nieuwe pier en een nieuwe terminal bouwen. De luchthaven trekt minimaal een half jaar een half jaar miljard euro uit voor dit project. Dat bevestigt een woordvoerder van de luchthaven afgelopen dinsdag... na berichtgevingen van vakblad Cobouw. Het gaat om een pier aan de zuidkant van de luchthaven. Omdat die wat verder van het centrale havengebouw komt te liggen... komen ook aparte terminal-faciliteiten bij. Het is de bedoeling dat in 2016 met de bouw wordt begonnen... en dat het geheel in 2018 in gebruik kan worden genomen. De investering is nodig omdat Schiphol naar eigen zeggen uit haar jasje groeit... In de komende decennium groeit het aantal reizigers... naar verwachting van 52,5 miljoen tot ongeveer 65 miljoen. De luchthaven telt nu zeven pieren en één grote all-in-one terminal. Dat is het havengebied waar de winkeltjes zitten... en onder meer het in- en uitchecken plaatsvindt. Dus Schiphol gaat uitbreiden. Niet iedere gemeente verdient aan het parkeren. Papendrecht legt met 24,70 euro per inwoner zelfs flinker op toe... Ook Almere en Nieuwegein gaan erop achteruit... met respectievelijk 15,40 euro en 12 euro per persoon. Voor de gemeenten Valkenburg, Zandvoort, Noordwijk en Bergen... is het stallen van auto's wel een goudmijn, aldus de Telegraaf. De krant baseert zich op een overzicht... Eh, wat gemaakt is over de inkomsten en uitgaven van gemeenten rondom parkeren. Het beste kostenbatenplaatje wordt in Valkenburg aan de Geul opgemaakt... waar per inwoner maar liefst 110 euro binnenkomt. Na aftrek van kosten ziet de Limburgse stad een bedrag van 77,90 euro... in de gemeentekas vloeien. Zandvoort volgt uh, op de voet met 74,70 euro. Het is opvallend dat de parkeerinkomsten bij stedelijke gemeenten... als Amsterdam, Rotterdam, Haarlem, Den Bosch en Alkmaar... vele malen hoger ligt. Dan een gevaarlijke situatie aan de Frans Zwaanstraat. De Frans Zwaanstraat is op een aantal plekken zeer nauw en moeilijk doorgaanbaar... Vanwege de parkeervakken aan de bewonerszijde kunnen tegemoetkomende auto's elkaar amper kruisen. En sinds enige tijd was er stond daar een vrachtwagen geparkeerd waardoor de situatie erg gevaarlijk werd. John Daalhuizen, een van de -ruste bewoners in de straat, stoort zich al langere tijd aan deze onveilige situatie in zijn straat en heeft al diverse malen contact gezocht met de gemeente. Precies op het smalste stuk van de straat stond een bestelbus en een vrachtwagen al maanden dagelijks geparkeerd, aldus Daalhuizen. Volgens hem wonen de bestuurderen, en eigenaren van deze wagens niet in de buurt... maar staan ze hier omdat het parkeren gratis is. Zijn voorstel is dan ook om met verkeersborden duidelijk te maken... dat het niet geparkeerd mag worden op de, hoek, op de hoeken en van de zijstraten. Ook de in- en uitritten zelf staan dikwijls geblokkeerd. De huidige witte strepen die dat moeten voorkomen helpen niet. Laten ze deze bedrijfswagen gewoon op het parkeerterrein... de Zuid bij het Fri uh, Friedhofsplein parkeren. Uh, parkeren. Daar is voldoende ruimte, al dus Daalhuizen. Ja, gaat u weer. De, de EK Zandsculpturen is al afgelopen... maar u kunt zichzelf uh, uh, trakteren op een prachtige wandeling... rond deze, al deze mooie zandsculpturen. Een tip, ga even naar het VVV en haal een boekje af... waarin de locaties en beschrijvingen van deze fragile kunstwerken staan vermeld... en maak een mooie wandeling door het centrum en de boulevard van Zandvoort. En ondertussen kunt u dan deze zandsculpturen gaan bewonderen. Tot zover... En wil je op de hoogte blijven van het regennieuws... en dan ook het lokale nieuws van CFM... en het lokale nieuws uit Zandvoort... download hem dan nu, de CFM-app. Hij is gratis verkrijgbaar in de Play Store. Tik gewoon even in ZFM Zandvoort... en je blijft op de hoogte van de laatste nieuwtjes. Via de Zandvoort, weer en dan gaan we nu kijken naar het weer voor de komende dagen. En de weersverwachting voor overdag in de regio Zandvoort opgesteld door de meteopagina van onze enige echte Zandvoortse weerman Lex van der Hoorn. Vandaag vrij veel zon en vanmorgen was het natuurlijk is nog een beetje een, een buiige periode. Maar nu is er, schijnt de zon volop. Matige tot vrij krachtige zuidwestelijke wind, windkracht 4 tot 5 boven Maximum temperaturen vandaag in Zandvoort 19 graden. En dan morgen wisselend bewolkt en droog met opklaring... een vrij krachtige afnemende tot matige westelijke wind. Maximum morgen omstreeks dezelfde temperatuur, dus 19 graden. Nou, ik kijk ook even naar vrijdag. Wisselende bewolkt met een buienkans. Matige tot vrij krachtige westelijke wind. Maximum temperaturen in Zandvoort 20 graden. En in het weekend aanhoudend wisselvallig met geregeld zon... en afnemende buienkans. Voorlopig geen warm zomerweer. De normale middagtemperatuur middachtem, in dit jaar... tijden voor Zandvoort is 22 graden. Tot zover. En wil je het weer nalezen? Dan ga je naar www.meteopagina.nl En dat was het weer. En hier zijn de voorneamblons en Whatsapp. Het is altijd heel apart he, met Deze van de mama's en de papa's en de California Dreaming. Ze hebben het over een winters, day, en toch is het een zomerhit. Heel Trend. Heel vaak gedraaid in de zomer. En ook bij CFM of. Nu nog meer zonnige muziek. Hier is de Culture Club en Karma Chameleon. Meedoen met deze single van de Culture Club. Je hoort de Kammer Chameleon. Aankomende vrijdag weer CFM TV tussen 10 en 12 uur. En de onderwerpen zijn uh, inmiddels bekend. Onder meer het Timmerborg Dorp 2014 uh, komt langs. Zandsculpturen, het bouwen en uiteraard alle mooie kunstwerken. En nog veel meer. Reden genoeg om te gaan kijken aankomende vrijdag. Wat een heerlijke tijd deze van Nico en Vince de M Iron. Radio in het zand, voor zon, zee en heel veel zomerhit. Dit is ZFM Zandvoort. En hier is Oh What a Night van Frankie Valli en The Four Seasons. Dat was hem, de zin van Frankie Valli en de Four Seasons en Oh What a Night. Oh, wat een dag he, bij CFM, uh, Albert-Jan. Ja, allereerst even het volgende, luisteraars. U bent gewend natuurlijk tussen twee en vier te luisteren naar de Vinyljaren. Samenstelling en presentatie in handen van onze collega Ruud Jansen. Maar zoals gezegd, uh, Rob, hij zit deze week in Beverwijk... en heeft diverse verplichtingen ten aanzien van optredens al daar... en natuurlijk nog veel meer andere dingen. Dus deze week vervalt de Vinyljaren. Dus dan kunt u gewoon van twee uur non-stop uh, zomerse muziek uh, luisteren. Maar en dan gaan we naar de jeugd van tussen vier en... 6 uur is het weer tijd voor ZFM Jong Zandvoort. Iedere tweede woensdag van de maand staat tussen 4 en 6 uur in het teken van Jong Zandvoort. Het programma ZFM Jong Zandvoort gaat over games, dieren van de week, actueel nieuws, het weer, films, die draaien in de bioscoop en evenementen in Zandvoort. Speciaal voor de jeugd, afgewisseld met gevarieerde muziek. Live vanaf 4 uur uh, presenteert uh, onze Thomas, onze jongste vrijwilliger. Dit jongerenprogramma. Ook voor de samenstelling van het programma is Thomas verantwoordelijk. Nogmaals, CFM Jongs Antwoord is iedere tweede woensdag van de maand live te beluisteren tussen 4 en 6 uur. Live vanaf de tolweg 10a. Samenstelling en presentatie in handen van Thomas de Jong. En dan van 6 tot 8 uur is er een programma voor de wat oudere jongeren. En dat heet ZFM Beachmasters. Ook live vanuit de studio. Samenstelling en presentatie in handen van Stefan Kollaar. Dus nogmaals vanaf 4 tot 8 uur vandaag live vanaf de Tolweg 10A. Allereerst ZFM Jong Zandvoort. Gevolgd door ZFM Beachmasters. Absoluut de moeite waard om daar ook eens een keer naar te luisteren. Met name de jeugd van Zandvoort. Zo is het en morgen is uh, ZFM Lunch er weer terug... Met. Met, ja, dan hebben we Dolly <laughs> Tempierik en uh, Charles Duif. En dan hebben we vrijdag weer ZFM Lunst. Vrijdag ZFM Lunst. en dan zijn wij er weer. Dan nou zijn wij er weer. Helemaal Tussen twaalf en 2 uur. Nou, mocht je nog aan een later lunch zitten, eet smakelijk. Nou, de radio op ZFM zal meteen lekker twee uh, uur lang non-stop muziek. En wij zijn er dus aankomende vrijdag weer. Anders weer in het uh, weekend, Albert-Jan. Sowieso, zand voor op zaterdag. Zandvoort op zondag. Zijn wij er ook weer. Dat bedoel ik. Hele fijne woensdagmiddag verder. En bedankt voor het luisteren. En graag tot de volgende keer bij CFM. Dan zijn we er weer met heel veel lekkere muziek. En informatie voor Zandvoort en de regio. De laatste voor het nieuws. En weer van twee uur gaat eraan komen. Dat is een Duitse hit. Van alweer een paar maanden geleden. Hier is Ado Tawil. En hij zingt Lieder.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 I'll He sí.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 In de Tweede Kamer is ophef ontstaan over een Twitterbericht van een ambtenaar van het ministerie van Justitie. De vrouw, projectleider van het Nationaal Cybersecurity Centrum, twitterde dat ISIS helemaal niet bestaat uit radicale moslims. Volgens haar is de terreurorganisatie, die inmiddels door het leven gaat als IS, opgericht en gerund door Zionisten om moslims zwart te maken. PVV-leider Wilders noemt het bericht gestoord en vindt dat de vrouw ontslagen moet worden. Ook het CDA is bezorgd en de Kamerleden van Klaveren en Bontes hebben vragen gesteld aan minister Opstelten. De vrouw heeft inmiddels haar tweet verwijderd en noemt het bericht onhandig. De ambtenaar stond bij de vorige verkiezingen voor de Tweede Kamer op de kandidatenlijst voor de Partij van de Arbeid. De tbs'er die twee weken geleden niet terugkeerde naar een kliniek bij Venray is aangehouden. Iemand herkende hem in de Hema van Maarsen en waarschuwde de politie. De verdwijning van de man van 44 zat gisteravond in het tv-programma Opsporing verzocht. Hij had op 31 juli moeten terugkeren naar de tbs-kliniek bij Venraai. De Amerikaanse acteur Ed Nelson is overleden. Hij was vooral bekend van zijn rol als dokter Michael Rossi in Peyton Place. Die serie wordt beschouwd als een van de eerste soaps. Payton Place werd in de jaren 60 in Nederland uitgezonden door de AVRO... en ging over een kleine stad waar alles lijkt te gaan om perfectie... en sociale status een groot goed is. Nelson was ook in de jaren 80 nog productief... bijvoorbeeld in films en series als Midway, Police Academy en Lou Grant. Ed Nelson is 85 jaar geworden. Zemster Sharon van Rouwendaal heeft verrassend goud behaald... op de Europese kampioenschappen in Berlijn... De Nederlandse was de sterkste op de 10 kilometer open water. Van Rouwendaal tikte na een spannende eindsprint net als eerste aan. Ze maakte haar debuut in het open water. Van Rouwendaal komt ook nog in actie op de 5 kilometer, de landenwedstrijd en op verschillende afstanden in het zwembad. Het weer veel plaatsen zon, maximaal 21 graden en kans op buien. Morgen nog meer buien.